4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Filipijnen heeft een uitbraak van mazelen sinds het begin van het jaar al 136 levens geëist. Bijna de helft van de slachtoffers waren kinderen tot 4 jaar. In totaal lijden ruim 8000 mensen in de Filipijnen aan de ziekte, heeft het ministerie van Gezondheid bekendgemaakt. Twee jaar geleden werden valse berichten verspreid... over een dodelijk vaccin tegen dengue. Daardoor durfden veel mensen hun kinderen ook niet in te enten tegen mazelen. Met een campagne probeert de Filipijnse regering... nu de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Wetenschappers in Maastricht gaan onderzoeken of het mogelijk is om het gebruik van alcohol aan te tonen via hoofdhaar, nagels en urine. De Maaglever Darmstichting stelt daarvoor 150.000 euro beschikbaar. Nu kan het gebruik van alcohol alleen nog worden aangetoond via de adem- en bloedonderzoek. Na een paar uur is die meting niet meer betrouwbaar. Voor medische doeleinden kan het nodig zijn om het alcoholgebruik over een langere periode na te gaan. Freelance journalist Gerbert van der A. zegt dat hij Marokko is uitgezet... omdat hij werkte aan artikelen over migratie en protesten in het RIF-gebied. Hij zit nu in de Spaanse enclave Melilla. Van der A. werkte zonder persaccreditatie in Marokko... omdat je die als buitenlandse journalist niet kunt krijgen. Tot nu toe was dat nooit een probleem. Geschiedenisleraren willen tijdens hun lessen meer aandacht gaan besteden aan internationale geschiedenis. Zo worden de lessen interessanter voor leerlingen met een migratieachtergrond, zegt de vakvereniging van geschiedenisleraren. Het is de bedoeling dat leerlingen dan meer leren over de verhoudingen tussen Nederland en de rest van de wereld. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanavond en vannacht kan hier en daar wat lichte regen of motregen vallen. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen zijn er in het noorden en oosten nog vrij veel wolken. In het zuiden meer zon en het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Young man, too girly, girly. just Tony Young man, you too girly, girly You just a flash, you turn it whirl who wanna go to school, one go fool, fool I'ma who wanna every time he say she think she move One she a nurse, she say, I she come first They all the night, them going out, them pick on you first Wanna sell some But Betty oh, baby. you're too girly girly You're just a flash of Johnny Willi Young man you're too girly girly You're just a flash on Johnny Willi You're too girly girly You're just a flash of Johnny You Young man you're too girly girly You're just a flash Johnny Willi En als de zon dan weer begint te schijnen, dan hoor je weer reggae. Reggae op de Zandvoorts Radio. Zo ook net naar het nieuws zijn weer van 4 uur. Dus zingen we uit 86 alweer. Sophia George was dat en Gurly Gurly. Inderdaad, welkom terug. Derde en laatste uur alweer. En uh, we hebben nog twee kaarten liggen voor de huishoudbeurs. Dus meld je even aan en NAW-gegevens via onze Facebook-website.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 En helaas, deze wedstrijd verloren met 2 tegen 3. Dus SV Salvoort 6, Heimhuider 4, 2 tegen 3. Dus laten we hopen dat de heren van Salvoort 1 gewoon gaan winnen vandaag. Tegen AMVJ, dat moet gaan lukken. 1-1 de tussenstand, en zometeen komen we weer terug bij Johan Fres. Het vervolg van de wedstrijd. En dan hebben we het natuurlijk over de tweede helft. Dit lekkere weer van vandaag. Dan krijg je meteen dat uh, zomergevoel over je heen. Hè? Ja, dan moeten we nog een voorjaar beginnen. En dan al uh, zomergevoel. Ja, in ieder geval een heerlijke dag uh, vandaag. En morgen wordt ook weer een uh, schitterende dag. Vandaar dat een draaide Baltimore in Tasman Boy. We gaan weer naar de Duitsersveld schakelen, naar uh, Joo Fres. De tweede helft, Joop. Ja, de tweede helft. Op iets geen witte verder de lucht. En de voor het ja, allemaal. ...om het natuurlijk nog verder te hangen. Je wordt net als van een paar studenten uh, van Sport Ja, het wordt echt wel 3-1. Nou, dat mocht niet gebeuren. Er zijn, uh, dit zijn eigenlijk 2-2 voegen die elkaar gewaagd zijn. Het voetbal, als je is absoluut niet van hoog en van. De zetening heb ik ook allemaal in de zandvoort. En ARCA, ja, dat is, is eigenlijk niet hetzelfde uh, laat één pak. De prijsschotting voor ARCA, een beetje, want we halen hetzelfde. We zien het bijna straks opnieuw van Zandvoort. En dan een beetje aan de linkerkant zeg maar. Nu is het voor de gezet door Daan aan telefoon. Gevaart en gevaart. Het publiek Moet je hier naar links. Tot naar links. jongeren. Oké. Okay. Nou. In ieder geval staat de nu, nu op afstand. Ook voor de zetten En je gaat dan meteen hoe je het bal weer in stilte toe gaan brengen. Ja, dat is het plankje al. En dat is... Dat geldt weinig. Je moet een centimeter zo ja, snel, 20, 30, misschien een wat. Maar in ieder geval alles wat je niet erop, en dat is de kant natuurlijk. Daar tegen man, je kan die bal erin in stoel gaan brengen. Ja, hard even kijken. Ja, het blijkt omdat dus, je erachter er, er er, er er en er er nu moet je de volgende keer, en dat nog hele normale op, en nu de wind in de rug, en die bal komt in het te geld terecht. Lukt die dood? Nee, niet, het lukt die dood. Ja, doodlood, het dood. Dit heb die de bal mee van de zetkaan. Daar gaat die bal over de kleinheid. Raakt de mij dan de nacht, fouten de En komt hem nog gaan gooien. die laat die over aan de verrebaai. De verrebaai. Dan kasten het blijkbaar. En blijft die bal de En dat is absoluut niet waar, maar ik goed nog Een meter vanaf de hoekslag. En wordt dus natuurlijk 10 meter Dat is altijd een gevolg van Dus die raakt je wel kwijt. We moeten doen. En daar Rikbaai in <coughs> Ja, nee, deze is het zand Ja, je gaat spelen, voor veel grote zijlig. En A4 natuurlijk. Spelen. 52 minuten. De zomer 1-1 en de zandvoor tegen A4. Oké, dankjewel Jop voor dit moment. Laten hopen dat we nog tot score gaan komen. We houden de wedstrijd voor je in de gaten en heel veel lekkere muziek. Wat dacht je van Panic at the Disco? En hier is High hopes? daar in Amsterdam, Albert Jan. Nou. Ja, ja, ja, want die kaarten die zijn opgehaald. Die hoeven we niet langs te brengen morgen, nee. maar... Uh, en we kunnen zeggen dat de nummer, de, de, de nummer drie, die de laatste, dus, als, als derde binnenkwam, is Els Groes uit hoofddorp. Ja, dan moeten we, we morgen even langs. Ja, dan moeten <laughs> we even fietsen. Ja. <laughs> we al, luisteraars, we hadden al afgesproken om even met de fiets rond te gaan, want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 Zo op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag. Een heerlijke zonnige dag. Geniet ervan en hou de radio aan, want hier is Crowded House. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the devil you should a people come. There's a battle ahead. Many battles. Ik De, de single van Crowded House en Don't Dream It's Over. Ja, we gaan weer naar Joop van Netsen toe, daar op Duitsjesveld. Want, ja, Joop, uh, ziet het er een beetje gunstiger uit nu voor SV Zaanvoort? Ja. Ja. Nee, Nee, ik kan het altijd massagassen, op deze moment. Uh, het is er daar kerk van dit om te door, door door spelen. Uh, die ligt me doorbreed. En het is net een doet het dit om ik dacht dat het niemand werk zou zijn. Die kon die bal voor het aanval En die zegt dat het echt beter. is. Een ander dat daar het deed was dus Jesse Verhaas. die ook een hele mooie kans creëerde eigenlijk voor zijn stelheid. Die die die die die die die aan de andere kant die die die die die die die die die die die een die die die die meer. die die die met name, dat is ook de windstilie vanuit. En dit is natuurlijk erg jammer. Dieper van de AVJ heeft er ook een Die schiet er nu uit, maar die is door de wind. Die zelf uit. En dit mag hem die gaat er doen? Even kijken. Dit is, de. Ik zeg, Dit is, de auto ik ben er bijna gekomen. Hij is een over de zijlijn. En aan is klaar de En dit is de ACL. Ik ben de doel voor de acl worden Eén het de ACL-bouw. die van de ACL-bouw. de de ACL-bouw. Eén van de ACL-bouw. Eén van de ACL-bouw. Eén dat die bij elkaar komt. Dit gaat, dat is ook niet En dan de. Ja. Dus dat is een probleem. En dat die dat die wij van ik <tie> is een geweldige van de heeft die van, die stand die van is goede standbeelden. Ik kan die wel spelen. En dan moet je al dan niet al dan niet al is niet al dan niet al dan niet al dan niet al dan de al dan niet al dan niet al dan van al de niet al die niet al dan niet al dan niet al dan niet de We niet al van niet al dan niet al die niet al dan niet al dan dan niet een kleine keer van die game. En dan ga ik het nog open. Ik heb het gevoel dat het niet dat Ik heb het dat Ik ik ik Ik ik Ik heb Ik heb het ik Ik ik Ik heb het ik Ik heb Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik Ik het goed. op dat ik in kan niet En dat het is kan de eerste die wel dat is Nu gaat je over Mag zich op eigen helft. Diep op eigen helft. de minuten, stand nog steeds 1 1 En ja, afwachten het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 Drank too much wine, but you let down your guard, and you let me inside. I was hoping the door would stay open. We'll be stronger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 En voor het uh, dier van de week, Rocky, zijn we op zoek naar een nieuwe baas. Nou, mocht je interesse hebben in uh, Rocky, het uh, dier van uh, deze week uh, bij CFM, meld je dan even uh, aan de Kees nummer 5 bij het Kennemer Dierenthuis uh, hier in Zandvoort. En uh, vanwege Rocky draaien we Survivor en uh, The Eye of the Tiger moet ik wel de CFM goede thuis thuis, ja. Radio. Pit Report. Report. Wat jij ja, zei dit uh, al Wat vliegt die tijd voorbij, hè? Zijn we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 En ook vanaf dit jaar met Honda serieus mee te doen om de wereldtitel. In de voorgaande jaren waren Mercedes en Ferrari... op verreweg de meeste circuits de snelste. Dus aanstaande maandag op het circuit van Catalunya zal Max zijn eerste kilometers rijden in zijn vernieu vernieuwde RB15. En als je nou de top drie auto's uh, vergelijkt van uh, dit jaar... Ja. de Ferrari, uh, de Mercedes en de Red Bull... dan valt mij met name op dat het uh, chassis van uh, alle drie de auto's heel anders is... Dat van uh, Red Bull is heel smal. En moet ik even nadenken. Het van van uh, nog een ander team is het smal. En ja. van uh, Mercedes of Ferrari is het weer uh, een stuk breder. En dat heeft weer te maken met de koeling die nodig is voor de motor. Dus blijkbaar heeft de Honda niet zo heel veel koeling uh, uh, nodig. Vandaar dus een uh, smaller chassis. Wees wel voorzichtig met je <lacht> Ja, ja. Uh, Rendementen uit het verleden. <lacht> Geen garantie voor de toekomst. <lacht> nou ja, we wachten.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 Het zijn een heerlijke gouden oude die platina wordt bij uh, CFM.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 In ieder geval Monfils met Vedef, die zitten in de derde set. En uh, vanavond dan de tweede, anderhalve finale tussen de Japaner en de Zwitser. Uh, genoeg tennis uh, nog dit weekend uh, in Rotterdam in Ahoy. Dankjewel, met jou en zo meteen gaan we van het tennis weer naar het voetbal op het uh, Duitsersveld. Het slot van de wedstrijd van vandaag. SV Salvo tegen AMVJ. Van Amy en Nancy, Het slot van de wedstrijd van vandaag is weer zo voor het Joop, Hoe is het daar? Ja, het is een de mooi wedstrijd. een heel mooi tijd Het een heel mooi twee kanten. is Het is De Het is dat ik een heel kan wedstrijd. Het Het is een heel mooi wedstrijd. Het de een heel mooi wedstrijd. Het Het ja, eigenlijk is het niet om te winnen. In, in aan de zo. Ja. Aan. Of nou, en eigenlijk heeft niemand iets aan gelijk spel. Het was helemaal niet zijn of je nou een idee te blijven zijn. En soms is het een zaak dat je te winnen. Dat is bij BNH 5.000. Dan ben je zelfs dat je zelf in de aanspelen of dat je niet gaat. Zo is het dus Ga er dan flink op te zien. Gaat in van de steven over de achterlijn En nog niet meer verkoordigd komen. U gaat het doen. Dat is een ik ik van was het een beetje een computer. was een beetje een elektrische een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een was een beetje een beetje een beetje een beetje een is een beetje een beetje een de een beetje een beetje een een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een de een beetje geen beetje een een het dan wordt we. mensen die hebben het En dit staat het van het niet. de vijf En de is We hebben controleren met de de de de de de hebben de de de de de het de de als je daar wat van het zet je dit stel te de rest samen, het kapje, En het wordt dus de overachteren En het dat laat nog Het is een maar pas het gaat om vanmiddag te gooien. En nu staan die 21 spelers op de hoogte van ACA. Alleen dankzij de dame, Maar Tema, die zit echt. Maar die, bal, die is gewoon ingestand. En dat is weer aanval van de keeper. Ja, het is dus een mooie bal, mooie pannenbal. Onderplaat <grijgert> in de corner. Ik heb. Ja. En dat is wel goed. En de is wel goed. Die vat uh, beheerlijk in de weg. Van de keeper die helemaal geen haast heeft om die open te gaan halen. En die, die moeten ook nog een stukje terugkippelen. Ja. Die blijven gaan halen. En we wachten ze. Ja. Ik heb te al de hier gedaan. Maar dat is het. is een vind dat het ik dat het vind ik dat het is ik dat het vind Maar dat het vind ik dat het is een dat het vind ik dat het is een dat het ik dat het het het Zitten, in de bocht van Heidegger, dit lijkt, dit is de juiste ja, en ja, ja, Het is de stichtte plaatje, de de van Het is alles tegen dat we dat nodig hebt om dit te zijn. Goed, in het middenveld. Maar dat is natuurlijk al. Het is een evenwichtige het de vrouwen Dat nu, ja.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 de, de, de, de, de de de Dit is een raar, het is een raar, het is een raar, tijd is een raar, het is een raar, het is een raar, het is een het is een raar, in is een niet het is een raar, het is een raar, het is een het is een raar, het is een raar, de is te vinden, is is het is een raar, het een raar, het is een raar, het het is het Alleen die mag het vleesdip gaan nemen, het is een beetje op de En dat is in die juiste plaats niet terecht. Dat is op in de water geval Goed, Frans is in de bol. Budwater. Pijsglok mag dit gaan nemen. Die pijsglok die niet op de vierde plaats lag, nog slechts op de vierde Goed moet verder naar achter van de Ja, dat is wel een klein we zien een beetje een het langste echt. Oh, We gaan we Ja, oké. Okay, nou, Job gaat nog uh, even door, maar het, de tijd zit erop, Jan. Uh, Klopt. Klopt. Dus uh, nee, we bedanken iedereen uh, voor het luisteren.